Psalm 27, en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunsten die eeuwig hem behoopt, zijn liefderheid en schoonendienst aan schouwen, hier wijd mijn zier met een verwonderend oog. Want God zal mij opdat je mij beschut, en in ramp en nood versteken in zijn hut. mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de rente. In het derde vers dan zal hem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 die de misdaad vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eidelijk gebruikt. Gedenkt een sabbadag dat gij dien heidigt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen,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 Heer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet steden, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, dus naast een huis, gij zult niet begeren, dus naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os nog zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. Verder zal er nu aandacht worden voorgelezen, dat gedeelte uit de zere woorden waar ik u kunt opgetekend vinden in het boek der psalmen en daarvan nadert de 73ste psalm. Wij noemen u psalm 73. In psalm A 6 is God Israël goed, dengenen die rein van het zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want daar zijn geen banden tot hun een dood toe en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hunne ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit. En spreken booslijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe. Als hun wateren in bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen hoe zou het God weten. En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergees mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. de ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als in droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, O heren, dan zult gij hun beeld verrechten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuchtig en wist niets.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 Gij roeit uit al wie van u afvoer Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft.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 Wij verzoeken de gemeente te zingen. Psalm 73. Versen 1, 9 en 12. Vers 1, 9 en 12. Psalm 73. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods wegboog wees. Hij ziet in gunst op die vrees. Maar ach. Hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn trein van het spoor daar godsvrucht afgekleed. Wat er verder volgt vers 9 en 12, psalm 73. Nagel begeleid. De hoofdpriester kwam en dat eenmaal des in het Heilige Derp heilig. De priesters deden dienst in het Heilige en de levieten moesten hun bijstand verlenen. Maar ook de zangers waren aanwezig om de dienst te begeleiden. En welk een God van orde is de Heer, heeft de David gezegd hoe het moest, dat drie opmerzangmeesters werden aangesteld om het gezang te begeleiden. Dus ze zongen maar niet in het wilde weg. Nee, ze hadden leiding, mensen dus die goed leiding konden geven aan het gezang. Drie op de zangmeesters. Eén daarvan was Azaf. De tweede was Heman. En de derde was Egypte. Dat Azaf daarbij behoorde blijkt wel uit de psalmen die hij ons heeft nagelaten Psalm 73 tot 83 toe, tot en met staat iedere keer een psalm of een lied van Aasaf. Hij zou dus wel heel goed hebben kunnen zingen. Anders kun je vanzelf geen offerzangmeester zijn. Want dan moet je het zelf ook goed kunnen. En toch, toch kon Aasaf bij tijd niet zingen. Je hebt mensen die kunnen altijd zingen. En ze menen nog dat ze altijd door het geloof zingen ook. Maar zo was het bij die opperzangmeester niet. Zat wel eens vast in zijn hart. Want een mens met genade kan altijd niet zingen. Dan had hij een hemel op haar. Maar zo was het bij die opperzangmeester niet. Want ik lees in psalm 73 dat hij neidig was. Dat is niet zo mooi. Zegt Salomo van Nijd is verrotting der been. Hij was snijdig waarop. Ziende der goddeloze vrede en spoor. Dat konden niet meer verdragen. Hun ogen zegt die puilen uit van weg. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze hebben voorspoed op voorspoed en dat moest volgens Asaf nog net andersom. De goddeloze de klappen en hij de welrader. Dat is precies wat de mensen het zelf toedenkt. Tot avond, totdat God het omkeerde in zijn hart. Zie, toen kon hij weer welzijn. En toen heeft hij God verheerlijkend toen was je er weer buiten gezegd. Hij was niet beter dan ik onloopt. En hij was niet meer jaloers. Oh. Zegt hij immers. Gij zet ze op gladde plaats. En doet ze vallen en verwoesten. Dan getuigt hij. Waarom dat nou beurt was gevallen. Op welke plaats. Ontleend. Van de arbeid die hij verricht. Namelijk bij zijn ingang in het heiligdom. Daarvoor nu vraag ik vanmorgen u aan. Ons beschreven in Psalm 73. Daar van het 17e vers. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde merkte. Tot zover. Ziet daar Asaf's ingang in het heiligdom ons beschreef, We wilden ten eerste zien wat hij daar zag. Ten tweede wat hij daar leren moest. En ten derde welke gemeenschap hij daar vindt. Maar gelijke gelijk ik reeds aanhaalde. Moest leiding geven aan het gezang. Als opperzangmeester. Maar. Hij had ook zelf weer leiding nodig. Dat blijkt wel. Uit Psalm 73. Want als hij niet deelde. In de gemeenschap aan God. In zijn ziel. Dan is het. Een onmogelijke zaak om wat te loven. Dan moest hij het met zijn mond. Maar niet met zijn hart doen. Ik zal hem dichter zeggen. Ik zal met mond en hart u loven. U die mij hebt bijgestaan. Dus dat is wel onderscheid. Aasaf kon het niet op die tijd. Want hij was jaloers. En de droefheid naar de wereld. Naar de wereld. Die werkt de dood. Ook okay, in je ja. Dat is geen beste jaloersheid. Maar de droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Als komt in het hart ook bij vernieuwing. Dan. Aasaf ontleent het aan de spreekwijze van zijn werk. Geenheid heiligdom. en moet niet. Veronderstellen dat hij priesterlijk werk ging doen. Dat was een verboel. Hij moest geen verzoening brengen. Hij moest ook het werk van de Levit niet overnemen. Hij moest leiding geven aan het gezang. Om met de gemeente God te verheerden. Dat was een arbeid. En daartoe moest hij ook het heiligdom ingaan. Zo ver als dat hij daarin mocht. En aan dat werk nu ontleent hij zijn spreekwijze. Hoe de verandering in zijn zielentoestand is gekomen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En wat zag hij daar? Dat de voorspoed der goddeloze schijn was. En dat zijn tegenspoed. Hij meende dat er elke morgen was. Mijn straffing is er elke morgen gezegd. Dat dat nog moest medewerken ten goede. Tengeen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat kon Azaf altijd niet bekijken. Hij dacht natuurlijk: als ik een kind van God ben. om God te verheerlijken als een opperzangmeester. en daartoe de gemeente op te wekken. dan moest ik toch wel elke morgen kunnen zingen. En dan zat hij te klaar. En waar vraagt hem de heren op dat plaatsje waar de weer onder God viel. Door genade. Hij noemt het totdat ik in Gods heiligdom een inget. Hij wil zeggen dat ik in de gemeenschap met God geplaatst word. Uitwendig moest hij dat gedurende doen met het gezang in het heiligdom. Maar als hij het inwendig in zijn ziel kreeg dan deelde hij in die gemeenschap. Dan was het echt in zijn hart aan loodlijken. Wat hij daar dan zag. Dan zag hij de hoge priester soms. Het heiligdom in gaan. En hij zag hem soms uitkomen. Dat is een kostelijk gezicht. Wat was die hoge priester? In Israël in hoge eer. Hè? Want die heeft geen aanstelling van mensen. Die heeft een goddelijke aanstelling. We lezen dat Paulus schrijft, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen is gelijkerwijze aan. Die hoge priester stelden ze niet aan, maar God had ze aangewezen. Dat de Aaron en na hem zijn zoon en telkens de opvolger door God aangewezen werd. Daarom schrijft Paulus niemand neemt zichzelf die eer maar die van God geroepen is. Iedereen mocht maar geen hoge priester zijn. Al is daar later soms veel verwatering ingekomen. En werd dat ambt soms gekocht. En door allerlei. Kijkerijen, aangematigd, dat neemt niet weg, dat God de hoogpriester zelf aangewezen had. En als die in de tabernakel inging, want Azaf leefde ten tijde van David. En je zult het wel weten uit de bijbels geschiedenis. Kinderen, luister maar goed. Ten tijde van David was er nog geen tempel, hè. Wie heeft de tempel dan gebouwd? Niet David, maar. Salomo. Dus als Asaf hier over het heiligdom. Dan heeft hij het over op de tabernakel Niet op de tempel. Het wereldelijk heiligdom. Of ook wel de tent der samenkomst. Waar de godsdienst geoefend moest worden. En waar het volk. In de voorhoofd van rondom was. Kijk. Asaf als aanstrijd. Heeft aan zijn arbeid. de spreekwijze. Dat hij hier door het geloof zegt ontleend. Totdat ik. In Gods heiligdommen inging. Uitwendig ging hij dus dan. In de gemeenschap. Met dat volk. In zijn arbeid. Maar hij heeft hier. Het oog op de geestelijke oefening die in zijn ziel weer terugkwam. Hij was hem een poos kwijt geweest. Wat kun je genade verliezen dan? Dat heb ik niet gezegd. Hij was de oefening van het geloof. Werkzaamheden poos kwijt geweest. Dat blijkt wel uit zijn nijdigheid op de goddelozen, op hun voorstellingen. Uit de onverenigdheid in zijn hart. Dat hij veel in verdrukkingen, in moeite, in zorgen. En mijne zinder er elke dag. Daar kon niet verdragen. Dan heb je mensen die denken dat Gods volk altijd maar zingen kan. Dat is niet waar hoor. Zingen ze dan nooit eens. wel eens, als het een heer opening heeft. En anders zingen ze ook wel in de kerk. Maar je kan wel zingen dat je nog wel bedroefd bent in je hart hoor. Wat er is altijd geen gezang van lof psalm hè? Mijn ziel, o oh mijn ziel wat buigt geneder. deze ook in de psalm hè? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder. Zoek eens hoogste lof uw lust. Zie we, je hadden ook altijd gebleid Zo was het ook met Asa. Lees de psalm maar 73 tot en met 83. Dan kun je het weten hoe die soms in zijn ziel gesteld wordt. Maar hier was het weer hersteld. Hij was weer bij vernieuwing in Gods gemeenschap gebracht. En als u dan de hemelse christus zien mocht. Dan zegt hij in de bereidende psalm 73. Wien heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust me niet op de aarde. Nee, dat zegt hij niet als je die aadse hoogpriester zag. Die hoogpriester Aaron vermocht dat niet te doen. En ook niet in andere tijdens Davids regeringsperiode. Maar als hij opgeleid werd tot de hemelse hoogpriester, Maar de heer Jezus was toch nog niet op aarde. En toch zagen ze wel. Eens. Hoe dan? Door het geloof. Want ze zijn door geen andere middelaar zalig geworden als dat wij het moeten doen. Daar is maar één middelaar gods en de mensen. De mens Christus Jezus. Hoe kon je dan hem op hem zien? Had de menselijke natuur nog niet aangenomen, Wel die zagen ze reeds door het geloof. Dat God de zijne tijd hem op aarde in de volheid des tijds zou doen geboren worden. Ze hebben dus gezien op de middelaar die komen zal in de volle tijd, in onze menselijke natuur. Geen ander. En ten tijde dat Christus wandelde op aarde, toen konden ze op hem zien, ook zo die op aarde wandelde. En nu moeten we leren door Gods genade om op hem te zien, zo hij op aarde gewandeld heeft. En nu in de hemel is. En dat is geen zaakje van ons verstaan, Want dan kun je niet op de neer Jezus meer zien. Maar daar heb je dan ook verlichte ogen des verstands. Door de heilige geest. En ook na ontvangende genade. Wat zijn er dan weinigen onder Gods kinderen. Die eens kennis hebben van de persoon des middelaars. Al zijn ze dan nog niet vreemd van de genade. Hè? Ik onderscheid de genade en de middelaar. Er ligt zeer onderscheid. Johannes leert ons in Johannes 1 vers 16. Zo hebben wij dan uit zijn volheid ontvangen ook genade voor genade. Dus je onderscheidt wel tussen de middelen en de volheid waaruit we de genade ontvangen. En zo is het ook met Aza. Als hij door het geloof de middelaar eens het heiligdom zag ingaan. Dan was zijn ziel zo met God verenigd. Daarom hoor je hem in deze psalm. Wie heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust me niets op de aarde. Had hem door het geloof wel eens gezien. Hoe die op aarde eenmaal zou wandelen. En ook hoe hij naar de hemel zou varen. Hoe kan hij anders spreken. Wie heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust me niets op de aarde. Dat zegt hij door het geloof. En hoe was dat geloof weer in de oefening gekomen? was een tijd verstoord geweest. Dat de Heer hem bracht in Gods gemeenschap. Als mens te veel in de wereld raakt in de wereldse bezigheden. Dan kan zijn ziel zo ermee bezet zijn dat de oefening des geloofs verstoord wordt. Maar dat gaat niet samen om. Men kan zo in zijn werk opgaan. Ook het geoorloofde. Dat men helemaal vol werk is van binnen. En dat de oefening van het geloof. Verstoord is. En dan krijg je het benauwd van binnen. Zelfs in je geoorloofd werk. Die oefening dat wil zeggen de werkzaamheden. Die zijn zo verstoord. Dat kan je verleiden. En wie moet hem dan weer geef he. dat kan God alleen die gemeenschap herstellen door de heilige geest waarvan Christus zegt die gekomen zijn ook als je in je hart komt zal mij verheerlijken die zal het uit het mijne nemen en die zal het u bekommen. zo was het ook bij Asa. en als hij die hoge priesters, die hemelse hoge priester die is opgeleid werd van de aardse ...tot een hemelse hoge priester... ...dan zag hij dat hij in het heiligdom inging. Gelijk de aardse eenmaal... ...op de grote verzoendag... ...in het aardse heiligdom inging... alzo zou de middelaar ingaan... ...in het hemelse heiligdom. Dat was voor Azer niet vreemd. Ook voor David niet. Die hebben de middelaar... ...in zijn staat van vernedering leren kennen. Dat kun je wel horen in de psalmen van David... En in de Psalmen van Azen. Mensen hebben ook Christus leren kennen in de staat zijn er verhoogd. Gelijk u straks uit Psalm 73 aanhalen. En we hebben kort geleden nog herdacht dat de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren. En dus naar het hemelse heiligdom is getrokken. En daar blijft totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de dood. En mij dun, als Asaf door het geloof bij geesteslicht, licht de hoge priester mocht aanschouwen, dan braken zo zijn banden. Dan werd zijn ziel wel zo ingenomen dat hij zei, moest al wat aan hem is, is gans verheerlijk. Zoals de bruid in het hoofd zegt, zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. Mijn liefste, zegt ze, is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Als de eeuwige overwinnaar. Asad ging in het heiligdom en merkte op. En wat hij daar zag. Niet alleen de hoge priest. Maar daar zag hij ook het volk. Dat, voor zover als dat hun dat vergund werd gemeenschap met die hoge priester had, door het geloof dat ook eenmaal het volmaakte hemelse heiligdom zou ingaan. Elke ware geloof Israël moest drie mallejaars opgaan op de feesten om naar de tabernakel te gaan. Denk maar aan Maria en Jozef, die waren ook opgegaan. En, de heer Jezus was met hem meegaan. Toen was hij twaalf jaar oud. Zie wel dat niet alleen volwassen mensen naar de kerk moeten gaan kinderen. De heer Jezus was twaalf jaar oud. En dan ging hij met zijn vader en zijn moeder naar het tabernakel. Ook gehoorzaam was. Zijn jullie ook altijd gehoorzaam eind naar de kerk toe moet? Of ga je alleen maar omdat je moet? Zei, als ik groot ben, dan ga ik nooit meer. Oh, arme kinderen uit de zon denken. Arme kinderen die zo denken. Want dan openbaar je dat je vijandschap tegen God en tegen zijn kerk hebt in je hart. Dat is erg. Dan zul je niet een stemmen met ze wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust me niets op de aarde. Dan moet je daar niks van hebben, hij dus over denkt. Kinderen gaan soms veel liever naar buiten. Ook op zondag. Oh wat wordt die zondag weinig in ere gehouden. Ja, door die mensen die zondags gaan plezieren en varen en fietsen en rijden zeker. Nee, door ook mensen die nog thuis blijven. Door mensen die thuis blijven. Ja, dat zie je dus. Mensen die in de tuintjes gaan werken. Niet hier wel eens in de omgeving waar ik wil. Zien zo in de tandjes werken. Maar dat doen wij toch niet. Nee wij zitten binnen. En dan praten we over van alles. Over de preek. Die zijn we soms al vergeten. Als we buiten de deur van de kerk zijn. Is het niet zo? Dan zijn we wel in het heiligdom geweest. Maar we hebben niks opgemaakt. We komen eruit. Zoals we erin gegaan. Of we hebben, heerlijk zitten slapen, en dan zeggen we nog als we buiten waren, het was een mooie plek of het was niks. Ik heb toch gehoord, toen sliep ik. Hoe kan dat? Vraag ik me wel eens af. Hoe zou dat nou moeten gaan? Dat is precies, als dat ze zeiden van het lichaam van de heer Jezus. Die hoge priester, die zeiden, je moet zeggen, als ze vragen hoe dat dag komt. dat jullie op de vlucht gegaan zijn tegen die wacht, dan moet je zeggen, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en die hebben dat lichaam van de Heer Jezus gestolen terwijl wij sliepen. Hoe wisten ze dat? Nou, terwijl ze geslapen hadden, wisten ze dat de discipelen waren gekomen en de Heer Jezus hadden weggenomen. En als je slaapt, dan weet je niks. Dus die hoge priesters die leerden, die wachters nog liegen hoog. En mensen weten soms ook dat ze geslapen en toch weten ze waar je je Hoe kan dat? Dat is voor mij een onopgelost raad. Zou wel niet waar wezen denk ik. Heb je geslapen dan weet je niks. Dan heeft je misschien hoogstens gedroomd. Maar Asaph had niet gedroomd hoor. Het was waar in zijn ziel. Toen die getuigde totdat ik in Gods heiligdom een inging. En in de gemeenschap met God mocht delen. Toen zag hij de hemelse hoge priester in zijn heerlijkheid. En wat bracht er in zijn hart. Zijn vijandschap tegen God. Zijn wereldknieuw. Die bracht. Hij was niet meer die God godloos. Hij gunde ze dat deel wel. En toch wat kan dat ook in de ziel van Gods volk plaats hebben. Mensen zijn niet zo gauw tevreden met geen wat hij op de wereld heeft. Paulus zegt, ik heb geleerd. En dan bedoelt hij dat hij het van God geleerd had. Ver genoeg te zijn met hetgeen ben. Dat is grote genade. Om ver genoeg te zijn met hetgeen wat God geeft. Dat wil zeggen tevreden daarmee te zijn. Dat is geen kleine genade. Denk dat Asaf in de beoefening van zijn zielenleven er ook wat van heeft. En dat er geen een van Gods kinderen vrij blijft. Zijn ze dan altijd maar tevreden met geen van God? Dat blijkt wel bij Asa. Hij kon het niet hebben. Hij dacht de godlozen te slagen en Azaf de wel hadden. Zo had hij bekeken. Dat is precies wat we bleef. Maar als de genade is Dan legt de wereld eronder. Hoe oh, wat kan Gods volk ook de wereld een grote plaats in het hart innemen. Dan bedoel ik nog niet de wereldsgezindheid. Ook dat nog. Maar dat heb ik nog in de eerste plaats niet op het hoofd. Maar ook het aardsgezindheid. Als een mens jong is. Is die wereldsgezind. Heeft hij nooit genoeg van de wereld. Vandaag wil hij hierheen. Morgen wil hij dat hebben. En verzadigt niets. Laat zijn ziel totaal leeg. Vandaar. Omdat het leeg laat. Vandaar dat hij telkens in de honger zit. Wat niet verzadigt. Dat kun je zien. En al wat de mens hier zoekt op de wereld. Verzadigt zijn ziel niet. Wat gaf Asaf. Verzadiging aan zijn ziel. Totdat ik in Gods heiligdom een inging. Totdat God hem bij vernieuwing. Bracht. In de geestelijke geloofsgemeenschap met Christus. Toen bracht het in zijn En met minder kan het niet. Op één moment. Door het geloof ziende op den overste leidsman en voor einde des geloofs Christus. En dan breekt het. Maar wat is dat bij aanvang? Wat blijft dat bij voortgang? Ja, levenslang blijft dat een gave God. Paulus schrijft: dat geloof is dus niet uit u, dat is Gods gave. Maar wat blijkt dat bij de aanvang? Bij de voortgang? Ja, levenslang Gods gave. Wat kunnen mensen die jong onervaren zijn. In het geestelijke leven. Wat kunnen ze soms gemakkelijk geloven. Alsof ze het maar wat oprapen hebben. En wat hoor je dat vaak. Dat het geloof opgedrongen wordt. En toch is een mens nergens armer aan. En meer van ontbloot. Als dat waarachtig zalig maakt het geloof te beoefenen. Ook al heeft de mens er genade toe ontvangen. Dan kan dit nog niet beoefenen. Als je dat maar nou zelf wil. Dat niet uit u dat is gods Je ziet het wel bij Asa, Hij kon het niet beoefenen. Hij zou menigmaal hebben moeten zingen. Dat het met zijn mond moet doen. En niet met zijn hart kon doen. Dat is geen kleine zaak. Als je van harte mag zingen. En verstaat wat je zingt. Niet alleen verstaat jij wat geleest, Maar verstaat je ook wat gezien. Er worden duizenden psalmen gezongen. Dat de mens nog niks van geleerd heeft. Is dat niet goed dat je psalmen zingt? Veel beter als wereldse liederen. Dus ik keur het niet af als je psalmen zingt. Begrijp me nou goed. Maar... Om ze nou eens door het geloof te leren zingen. Zal eeuwig zingen van God zo de tier Dat kan je alleen door het geloof zingen. Dan geloof je dat je eeuwig... God zult verheerlijken voor zijn goedheid en voor zijn goede dierneem, die hier gekregen hebben. Uitwendig een geest. Uw waarheid, tijd vermelden door mij. dat doe je hier in, de, in het leven niet. Dat blijft meestal bij een wens. Baldus wenste wel volmaakte zijn, maar zijn niet het was. Hij wenste het wel. En daarom, wat Azap zag. In het heiligdom, hij zag daar wel eens de priesters en Gods volk en de hoogpriester. En dat was wel zo'n kostelijk gezicht. Voor die tijd had de wereld niet veel waarde voor als je dat zag. Maar dan moest hij niet alleen de aardse, maar de hemelse hoogpriester Als Christus de hoogste plaats in het hart van de mens is innemen. Zoals je niet alleen vernederd op de aarde is gekomen in onze menselijke natuur. Maar ook voor eeuwig is verhoogd aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Daarom, totdat ik in Gods heiligdommen ging en op hun einde merkte. En wat ging je daar leren? Wat voor onderwijs kreeg Asaf daar? Dat de verdrukking van Gods volk ook die van hem. Dat dat nou noodzakelijk was. En daar zijn we nou 1, 2, 3 nog niet, maar niet zo achter. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun eind merkte. Mens die ziet zoveel op hetgeen wat voor ogen is, denkt Ata ook. Die goddelozen zegt er ogen puilen uit van weg. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze hebben dit en ze mogen dat. Kinderen zeggen dat ook wel eens. Wij mogen niks zeggen dan. En die mag het alles Maar het is niet waar hoor. Die mag het ook niet doen. Volop in de zonde heb ik nergens gelezen. Dat je dat doen mag Gods woord. Heb ik nog nooit gelezen. En waarom doen ze dat dan? Omdat ze naar Gods woord niet luisteren. Zich er niks van aantrekken. Zondags niet naar de kerk gaan. daar staat nergens in de Bijbel dat je dat doen moet. Dat je thuis moet blijven zitten als je kunt. Dat staat er niet. De Heer Jezus ging als naar gewoonte op de dag des Sabbats naar de synagoge. Ja, maar zes, dat kan je toch altijd niet doen. De Heer Jezus heeft een voorbeeld gegeven. En toen zaten de synagogus nog wel vol met schrift geleerd. Toch ging hij er naartoe. En dan ging ze nog tegengetuigen getuigen ook. Totdat ze hem er bijna uitgegooid hebben. Het scheelde niet veel, of ze had hem van de stijl afgegooid. Want ze konden de waarheid niet verdragen. kunt zien dat wij verplicht zijn om altijd onder de waarheid op te komen. En dat niet naar eigen willekeur. Lees het maar. In de behandeling van de catechismus komt het wel bij het stuk van de Sabbat. Komt het wel openbaar. Maar naar Gods inzetting. Asaf moest ook zijn werk. Als hij ziek was, was hij vrij. Dat kon hij niet zeggen. Maar als hij gezond was, al kon hij niet geloven, moest hij toch zijn ambtelijk werk doen. Dat is met Gods volk ook zo, met Gods knecht. He. Die zullen ook wel eens geen lust hebben. He. Moet niet denken dat Gods volk altijd maar lust heeft. Hoor. En vooral als ze tegen de gewichtvolle zware van het ambtelijk werk opzien, dan hebben ze er soms helemaal geen zin. Hij moest dan maar thuis blijven. Nee, dat mag niet. Je gezond bent, zolang als je kunt, dan moet je je ambtelijk werk waarnemen. Daarin moet de getrouwheid van de ambtsdrager ook verbaat komen. O, dat God ons gedurende getrouw maken mag. Zoveel als in ons vermogen is om die ambtelijke bediening waar te nemen. En dan zullen we gelicht genoeg op onze ziel krijgen, denk ik. Die een weinig daarvan bestaan we maakt. Die zou wel eens genegen zijn vanwege de gewichtvolle van de arbeid om het neer te lagen. Ja, Gods volk, Gods knechten en Gods ambtdragers die, God, die vinden het wel eens zo zwaar dat ze soms genegen zijn om het maar neer te lagen. Dat is niet zo vreemd hoor. Ik heb wel eens een ambtsdrager moeten bevestigen. Hij zegt, wil je me vandaag een ambt bevestigen? Ik zeg tegen hem, als je aftreden bent, wil ik dat graag doen. Wat zeg je dat raar, zegt? Hij? Als je <lacht> aftredend bent, dan wil ik dat graag doen. Ja, dat is toch zo? <lacht> Wat bedoel je daarmee? Zeg, als je nou vastgelopen bent in je hart, dan ben je aftredend. Hè? Nou ben je periodiek aftredend. Maar als je nou eens van binnen aftredend was, denk je dat ik het dan met blijdschap zou doen? Hoe bedoel je dat? Zie dat bedoel en dan zal ik het niet alleen doen hoor. Dan denk ik dat God het ook nog doet. Want hij bevestigt alleen maar. Wanneer je werkelijk aftreden bent. Dan liggen je eruit. Een aandachtrager die aftreden is. Die is geen aandachtrager. Hij doet dienst totdat hij opnieuw bevestigd is. Of totdat een ander in zijn plaats bevestigd is. Wij zijn aandachtrager aan. Daarom moet je herbevestigd worden. Anders is je niet aftredend daarom kun je zo zien als je werkelijk achtereen bent eeuwig, eh, dan zal God het bevestigen. Dan loopt alles vast. Jona die zag er wel zo tegenop om zijn boodschap naar Nineveh te brengen, hij had helemaal geen zin. En toen werd hij zo ondeugend, toen ging hij helemaal de andere kant op. Hij vluchtte, want hij dacht als ik die boodschap breng naar Nineveh, en het komt niet uit, dan zullen ze wel zeggen: die Jonah die weet er niks van. Die heeft geprofiteerd, de gezichten van zijn hart. Daar had hij zijn eigen niet voor Daarom dacht ik: dit is mijn beste vlucht. En waar kwam hij terecht? Hij ging een schip. En hij voerde precies de andere kant op. In plaats van naar Nineveh. En wat gebeurde? Daar kwam een grote stormstater op. En dat scheepsvolk werd dodelijk ongerust, want ze wisten geen raad meer om het scheepje boven water te houden. En het lot werd geworpen, kinderen, en het lot viel precies op, Jona. Hij kreeg niet op zijn hoofd, toe. Nee, hij werd door het lot aangewezen dat hij de oorzaak van de storm was. Zie je wel dat God er wel wist te vinden? Moet je maar eens lezen in het boek van Jona. Jonah, Micha, Nahem, Habakkuk. Dus dan weet je het wel te vinden thuis. En. Toen kwam die opperschipper. en zei. Wat is u? Hij haakt slapen. Hij sliep nog op ons dorp. Hij dacht. Als ik slaap. Dan vergeet ik alles. Kinderen doen dat ook wel eens. Als ze geen zin hebben. En grote mensen ook. Dan denk ik. Wees maar boos je slapen, Dan vergeet ik het wel. Maar er was er toch eentje die niet vergaat dat Jona verkeerd ging. En wie was dat? Dat was de Heer de Zalen. Die zag precies waar Jona lag te slapen van Noorkus. En er liet een grote storm komen. En ze hebben het lot geworven. En het lot wees Jona anders als een schuldige aan. En toen, toen hebben ze hem over het in het water gegooid. En is die Jona verdronken? Nee. Hoe kan dat nou? Van een schip afgeworpen worden. In het water gooien. En dan nog niet verdrinken. Kun je zien dat God er het oog op had? En de Heer beschikte een grote vrees. En die slokte Jona af. Daar zat hij gevangen. Toen kon hij niet meer vooruit. Hij kon niet achteruit. En hij kon ook niet opzij uit. Hij kwam alleen naar boven. In zijn hart. En Jona, bad. In het ingewand van de wezen. Dat was de enigste toevlucht die God voor hem Hij kon niet meer weg. Zien nou, mensen, als wij uit de rechte weg gaan, dat God je vast laat lopen? Vroeger of later loop je vast, hoor. En als je niet in je leven vastloopt, dan loop je aan het eind van je leven vast. Vastlopen doe je. En ook God's kinderen, als ze uit de rechte weg zijn, dan laat God ze net zo vastlopen als een muur, als ze geen raad weten. Totdat ze weer op de knieën bij God terecht komen en zeggen: Heer, ik heb het verzonnen, vermis geweest. Zo moet het niet. Moet terug. En dan valt God zo mee als God zijn volk weer terugbrengt. Wat viel voor Jonah mee? God bracht hem weer op het droge. Hij sprak tot de vis. En Jonah die kwam weer op het droge. En die gaat zijn boodschap. Zie wel. Dat de heren nooit loslaat wat hij voorgenomen heeft. En de mens houdt er maar geen rekening mee. En Asa was nijdig, Ziende op de goddeloze. En de heren. Die bracht hem weer bij vernieuwing in de gemeenschap. In zijn hart. En wat heet daar Onderwijs mocht ontvangen dat de voorspoed van de goddeloze schijnt, en dat de tegenspoed van Gods volk waartoe hij behoort, dat dat nou zo nuttig was. Dat is nou de ware opmerking, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde maakte. En het einde van de goddeloze, dat zal schrikkelijk zijn. Ze vallen van de top van eer in eeuwige verwoesting neer, zegt het Psalmist. Duizendmaal wordt het gezongen. En ik denk als het een keertje raak is in ons hart. Dan zullen we wel een poosje niet kunnen zeggen. Oh dat kan God ook wel eens. In het hart van zijn volk geven. Dat ze zeggen. Oh wat een vreselijke weg is dat. Al kom je nou tot de top van eer in je leven. En het is zonder God. Dan val je zo in de hel als je sterf. Heb je niks van. Blijf niks van over de mens dan geen positie hebben in de wereld, jawel maar niet zonder God beter een weinigje met de Heer, als veel zonder de Heer. want zonder de Heer heb ik nooit geleerd dat goed gaat al heeft de mens nog zoveel op de wereld maar gaat toch een keer mis daarom Mozes verzuchting moest ook wel de onze zijn indien uw aangezicht niet meegaan zal. Doe ons. Van hier niet optrekken. Dat zei Mozes. En hij er nog geen voetstap verder te gaan. Als God niet mee optrok. En was daar goed uitgekomen. En Aza. Waar zou dit terecht gekomen zijn. Als de Heer hem niet vastgehouden. Hoort maar wat hij zegt. Gij hebt mijn rechterhand. Gij zult me leiden naar uw raad. Daarna zult gij mijn heerlijkheid op. Toen was hij weer op zijn plaats. Dat had hij in het heiligdom mag leren. Dat goddelijke onderwijs. Dat God hem in zijn hart gegeven had. Dat God zijn volk leidt naar zijn raad. En. Dat hij ze bij de hand vat. ingrijpt iedere keer. O dat goddelijk ingrijpt. Dat kan ook zijn door de dood. Dat God het moe is. En dat die mens grijpt door de dood. En de mens en Maar het kan ook zijn dat God ingrijpt door genade. Wat hoorde je dat vroeger nog? In onze kindse dagen. Dat God mens in zijn hart greep. Het is wel het meest eenvoudige woord bijna. God heeft die mens in zijn hart gegrepen, zegt Dan bedoelde ze dat hij tot waarachtige bekering gekomen, tot wederkeren tot God gekomen was. Dat hoorde je vroeger nog wel eens. En waar hoorde je dat dan nou nog? Ja, maar zeggen ze, tegenwoordig heb je ook wel, Die ben van kind afweten geboren. Je hoort het zo niet meer, maar het gebeurt nog wel. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar je hoort het maar sporadisch. En toen wij kind waren, hoorde je dat nog wel eens. En dan was heel de buurt, die sprak erover. Dat het zo'n groot wonder was. En de vijanden die stonden ermee. Weet je wat ze dan zeiden? Hij is ook vroom geworden. Dan zal hij wel een zwart pak en een zwarte daas om doen. Zo praten ze toen. Want waar God zijn werk openbaart, openbaart de vijandschap zich ook wel. Of God is ook. Of ze zeiden, hij heeft zijn jasje gekeerd. Zo spot je mee. En dan ben je best dat je er geen acht geen, En daar nog medelijden met die mensen krijgen. Maar die zijn niet best af. O, oh, daar is niets gevaarlijker. Als met God. En met het, het werk Gods te spotten. Kun je wel medelijden mee hebben met die mensen. Die dat doen. En hoe meer ze ervan weten. Hoe erger dat het is. Ach schaaf, het er niet mee, maar had toch wel niet veel mee op als hij in de verdrukking moest. En de wereld die had volop. Daar moest hij nou leren dat zijn vlees niets beter was dan de meest werelds. Daar komt Gods volk achter. Mens kan soms op de wereldsgezindheid schaald, hè. Eh? Dat hoor je wel eens predikanten doen van dit en dat daarin maar hebben we er wel eens erg in Moet bij onszelf zijn. Zodra als God licht geeft, welk een ellendig aardsgezind en wereldsgezind hart dat je omdraagt, dan waarschuw je er wel tegen, maar dan kan je niet meer zo droog schouden. Zo breekt ik het maar aan ontdekkend licht. En de mensen, vooral als een beetje wettische levingen, die horen zo graag als je droog slaat. Dat was nog eens een preek, zei ze. Ja, ja maar een ander kreeg op zijn hoofd en zei ze alle waren buiten schot. Dat zijn de beste preken voor hun, voor hun Maar Gods woord laten spreken is toch wel aan. Want als je Gods woord laat spreken, moet er allemaal af. Ik hoop. Dat zijn de beste preken waar er geen één overblijft, als alleen uit genade zalig wordt. Dat is het best. Maar dan geeft God getuigenis aan: de Heilige Geest zal u in al de waarheid leiden. En dan blijft er van een mens niets voor God hoog. Dan kan die voor God niet bestaan. Geen moment. Dan kan die ook niet boven Asaf. Al was Asa voor een tijd zo wereldsgezind. Dat hij jaloers was op de Godloze. Dan kijkt hij niet meer boven. Ik zeg Asa, Nu God hem vernederde. Werd een groot beest bij God. Dat is nou de hoogste stand in het leven. Ik denk in dat verband aan in Dominique. in heerlijkheid ook. Hij heeft vast God geloofd in dat wereldlijke heiligdom. Wij wensen het ook te doen. En wel uit Psalm 150, het eerste vers. Psalm 150, het eerste vers. Looft, God looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft hem, des Heer, een grote macht in de hemel zijn kracht. Looft hem om zijn mogendheid. Loopt hem na zo menig blij van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150 het eerste vers. zich uit tot de triomferende kerk in de hemel. Dat is één gemeenschap. Wij wandelen hier niet door het aanschouwen want Christus is in de hemel. En Gods volk dat overleden is is ook in de hemel. En toch heb je gemeenschap ermee. Geest terug als God het geloof in de oefening brengt. Hoor u wel een aans op zijn taal. Wien heb ik nevens u in de hemel. Nevens, u lust me niets op de aarde als gemeenschap met God in Christus en met dat volk van God in de hemel en op de aarde. Dat is een zalige gemeenschap. Denk eens aan die mensen op de Pinksterdag dag na de Pinksterdag in Handelingen 4. De menigte dergenen die geloven. Zeiden van hetgene dat ze hadden dat het hun gemeen was. Alle goederen waren hun gemeen. En niemand zei van hetgeen dat hij had dat het zijn eigen waren. En dan moet je niet denken dat ik nou voed voor de gemeenschap van Hoeden in te voeren en dat met dwang wordt, dat bedoel ik niet. Dan zouden de lui als we willen in onze dagen. Dan gingen ze nooit meer werken. Dan zei ze: Hij moet er maar voor zorgen, het zat. Dat hoor je toch al veel in onze dagen. Dan moeten ze maar verdelen onder elkaar, dan hebben we allemaal genoeg. Dan hoeven we niks meer te doen. Maar zo is het niet. ...gaat hier over een geestelijke gemeenschap. En de gemeenschap die ze aan goederen namen... ...wat vrijwillig... ...worden vrijwillig bijeengebracht gebracht te gaan. Zul een krachtig... ...genadewerk openbaren zich... ...naar de Pinksterdag. En al zouden we er nou niet zoveel van hebben... ...is toch dezelfde gemeenschap nog. Die God geeft in het hart van zijn volk... ...aan het hoofd Christus namelijk. En ook... In hun ziel aan dat volk van God dat in de hemel is en aan het volk van God dat op de aarde. Dat noemen we de gemeenschap der heiligen. Dat is een vrucht van de geloofsgemeenschap aan Christus. En dat is door de liefde werkzaam. Dat is geen beschouwing of gemoedelijkheid, maar door de geestelijke liefde is werkzaam. Mens kan veel praten over het geloof en dat u nog is nog rechtszinnige zoekt, maar de liefde tot God beoefenen. En werkzaam stel, dat gaat toch niet? En geef er maar acht op in je leven. He. Als een mens praat over het geloof, of dat hij uit het geloof spreekt. Als hij door het geloof spreekt, dan gaat dat met liefde tot God en met geestelijke liefde tot zijn naaste En in het bijzonder tot Gods volk gepaard. Dat is de oefening. En welk een krachtige liefde is dat? Dat kan mens werken, dat God alleen. Ook Gods volk kan dat niet werken. Gods knechten ook niet. Het is geen zaak die je bij Asa. Hoe moest dat gezuiverd worden? Dat ging niet door Asa dat hij zichzelf een beetje aanwassen kon en dat hij dan zijn eindigheid kwijt was. Nee, dat ging niet. Als je met zo beter was, dan ben je nog niet schoon. Maar toen God hem in de gemeenschap met God plaatste, toen was hij weer in zijn ziel, in de beoefening. Toen was het geloof door de goddelijke liefde weer werkzaam. En toen kreeg hij opmerking. Wat merkte hij op? Dat de goddeloze de voorspoed schijnbaar. was. En dat zijn tegenspoed zo nut was. Dat heeft hij opgemerkt. Dat is een scherpe opmerking. Die trekt midden door het hart heen van de mens. Een volk kan ook in de verdrukking nog zo murmureren. Denk maar aan de kinderen niet trouwens. Als ze voor de Rode Zee stond. Toen murmereerde de kinderen in Israël. Was ze er niks van hebben. Ze zaten vast. En als ze aan de overzijde waren. Ze waren door het geloof de Rode Zee doorgegaan. Er staat. En al het volk dat ziende wat God gedaan had, Gaf Godel af. Zal hem 105 en 106 belezen. Ze waren dus aan de overzijde. Toen gingen ze God En ze waren nog maar een eindje in de woestijn. En ze vonden geen water en geen brood. En wat deden ze? Precies wat er in de hart zat, murmureren, kwam er weer uit. En gaat die ganse moestijnwijd maar door, iedere keer, als de Heer zijn aangezicht verborgen, dan kwam de murmureerder eruit. Ze zouden een wel harder gemurmureerd hebben als de ander, maar waarom murmureren ze? Omdat er van bende murmureerder een opstandeling zat. Op. En waarom komt bij Gods volk ook de murmureerder er wel eens uit? Omdat er van bende in zit. En omdat hij in het hart zit, komt hij eruit. Niet waar, als we mooi weer willen hebben, moeten we weg. En willen mooi weer hebben. Of met werken, we willen prachtig weer. En gaan regenen. Jammer zeggen we dan dat het nou regent. Deugt niks van. Als wij het moesten doen, dan deden we het vast wel anders. Niet waar, zo is het toch. Als we maar eens opmerken. Jammer dat het nou geen mooi weer is. Ik heb ook zo graag mooi weer. Maar ik geloof niet dat het goed voor me is. Ik ken graag mooi weer in mijn hart ook, dat zonnetje schijnt maar krijgt altijd niet. Oh, je komt soms in storbein en om weer buiten recht. En dat een heren zo zijn aangezicht verbergt dat het zo zwart wordt als de nacht in zich. Zo duister kan worden. Ze denken dat je altijd in het licht wandelt. Die openbaar hadden ze niks voor het. De dagen der duisternis die zullen velen zijn. Maar was dan groot? Wat groot? Dat God het licht weer eens doet opgaan in de duisternis. Mensen is altijd maar genegen om te zwerven. Daarom zingt een dichter, mijn God geweten, hoe ik zwerven moet op aard. Zijn mijn tranen niet in uw fles vergaard. Ja, een vreemdeling hier te beneden te blijven, dan weet je de waarheid niet meer. Dan moet je gedurende leren. Van God geleerd worden. Met God gemeenschap te oefenen. Dat gaat alleen van God uit. Genadewerking komt niet van een mens. Zelfverbetering, dat kan een mens nog doen. Maar genadewerk, daar komt louter van boven. En indien we dat nou meer geloven, dan kunnen we nog meer slapen, zouden we denken. maar dan hoeven we niks aan te doen, hè. Maar je kan er niks aan doen. Als je dat nou gelooft, mensen, dan denk ik dat je daar eens op je knieën tot God roept. Dat is nou het ware geloof. Het ware geloof dat laat zich altijd in de vruchten openbaar komt. En ga nou je eigen hart maar naar een te zijn, hè. Dan zou die wel moeten zeggen, oh God. Ik heb je nooit nodig, hij zelf niet in mijn hart werkt. Want een mens is zo'n vijand van God nodig te hebben. Kun je wel zien bij Aza. Hij was neidig zien dat er goddeloze vrede in voorstelt. Wat deed hij dus? Hij zou het een heren van zijn troon afgezet en zelf erop zitten. Zo moet je dat nou doen. De goddeloze, de slagen en Asaf die opperzangmeester, die je gedurende loopt, altijd wel weldaden. Zo had hij het bekeken. Totdat ik dood ging. Zijn ik ging niet dood doen. Dat is pas doodgegaan toen Aasaf stil. O, oh, wat komt dat ik van Gods volk ook geduldig eruit. En deze aardig als het nog in het wagen Maar dan komt het nog verborgen eruit. Bij ieder mens hoor. Je moet maar eens zien als er wat verdeeld moet worden op de wereld. En zegt, ben je nou zorg dat ik dat krijg? En geef dat maar aan hem. Want ik had gedacht zo en ik had het zo gedacht. Ik heb wel eens gezien bij plaatsen voor u. Ja, ik had gedacht om daar te zitten. Ja, dat begrijp ik. Dat is een mooi plaatsje. Daar ga je je broer niet. En je naasten niet. Maar je eigen. Dat begrijp ik best. Ja, een mens is toch zo gruwelijk eigenlievend. En vandaar ellende en de oorlog. En die en stelen en roken en moorden. Daar komt het vandaan hoor. Dat hij onder God niet vallen kan. En nooit genoeg heeft van het zichtbaar. En daarom wat is het een kostelijke zaak zodat ik in Gods heiligdom het inging. Zijn nek ging niet door, wat lag er toch eens een tijd onder. Was dat een kostelijke zaak gemeente. Als je ik er is onderweg, heb je niks in te brengen. En de taal des geloofs is nooit ik. Toen Azaf door het geloof sprak. Spreekt hij. Gij hebt mijn rechterhand gevangen. Gij wilt me leiden. Naar uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is nou de geloofstaal. Toen lag zijn nek erop was dat te kostelijk Kwesten dat ik daar meer van hebben mocht in mijn leven oh wat kom je er dan ademen ik heb het wel eens meer gezegd ik wil het nog wel eens zeggen mensen is nergens armer aan als de beoefening van het zaligmakende geloof kinderen die beginnen als ze op school gaan met de eerste klasse en dan zo gaan ze op maar ik moet van boven naar beneden dan ga je niet in de zesde of in de zevende of in de achtste klas mogelijk tegenwoordig. Ik weet niet meer hoeveel klassen er nog te zijn. Maar. Dan ga je net van boven naar beneden. En dan moet je als een gans verloren mens. Als een hel en een doenwaardige mens. Moet je naar de hemel toe. En dat is een rare weg. Daar bestaat de mens nog niks van. Ook niet als je aanvankelijk genade krijgt. Dan zegt, moet dat nou zo. allemaal meer ontdekt worden. Aan je godhonterend en goddeloos bestaan. Ik heb die oudjes willen horen zeggen broer, Ik verstond er niks van. Ik durfde niks te zeggen. Echt. Dat ze zo'n godloos hart had. Godloos hart. En dat was en dan zo'n godvredend mens. Ik zou er voor het vuur gebloemd hebben. En het water. En dan zei ze, ik heb zo'n godloos hart. Dat hij heel geen kennis dan in het begin van die weg. Maar als bij je zon daar voor God geworden echt. En dan is je goddeloos leven openbaar gekomen. En dat God het veroordeelt En dat je genade gekregen hebt. Dat is nog heel wat anders. Als God je staat gaat ontdekken. En je godloos hart dat je nog nooit verbetert. Dat dat ik altijd een landeling blijf. Die altijd murmureert. En doe wel wat God niet wil. En dan te leren. nu er iets van verstaan. Gij zult me leiden naar uw raad. Waarom is Azo toch zalig geworden? Niet omdat zijn beste was. Niet omdat hij zo goed kon zingen. En goed leiding daaraan geven kon. En ook niet omdat hij wel eens door het geloof gezongen had. Er waren de vruchten ervan. Waarom is hij zalig geworden? Gij zult me leiden naar uw raad. Dus dat vloeide uit. Gods eeuwig soeverein welwaar worden. Dat God hem zalig uit Gods raad. Dat is hetzelfde als Gods welbehagen. Je zult me leiden naar uw raad, wil Azar zeggen. En dat is nou de oorzaak dat hij zalig zou worden. En ook de oorzaak dat God hem leiden zou. En daarna, dan hebben we alweer de oorzaak dat God hem brengen zou in nieuwe heerlijkheid. Daar bleef van Azov niks over. Kostelijk, als dat volk van God is in het welbehagen Gods ook voor de eigen ziel gelijk mag worden. Dan blijft er niks van de mens over voor God. Dan wordt u zalig Omdat God het geweld heeft. En omdat God het blijft wil, Er komt niets van de mens voor God in aanmerking. En als u daar nou in mag delen. Dan doet u niet anders als God loven. Wien heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog. Op aarde nevens u toch lusten. Niets is waar ik in rusten. Hoort maar waar aas of leef. Als het aan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Als je dat eens een keer leven mag meent. Dan neemt de hevel op haar. De mens zoekt overal op steun. Hij zoekt overal op te vertrouwen. Behalve op God. Daar moet u niks van hebben die kent. Maar als God hem de is laat vallen. En zijn zielen weinig je rust geeft door het geloof op die eeuwige rotsteen Christus. Dan zal u toch ervaren dat dat een andere grond klacht. Al is het dan maar een geopenbaarde er nog geen toegepaste. Dan zal u toch ervaren dat dat nou het ware leven is voor zijn arme ziel. Ik heb tenminste in de genade wat van. Van die momenten dat God zijn ziel rust geeft door het geloof. In die middelaar. O, dat de Here onze ziel nog zodanig bearbeid mag. Want al ons vertrouwen. Dat is meest op de benen. Of op ons verstand. Maar als we nou eens. Ziek zijn en we gaan eens een keertje sterven mensen. Dan kom je erachter waar je vertrouwen vast ziet. Dan gaat al dat ijdel vertrouwen eraan. Als ze dood komt. Dan wij. En dan zul je het ervaren. Die vertrouwen op hun been. Die wil God geen hulp en gunst verlenen. Oh dat is toch wat. Als een mens altijd op zichzelf vertrouwt. heeft. Dat is een sterk ijdel vertrouwen. Laten we ons vertrouwen op zetten. Gods volk zou erachter komen hier in het leven. Die hebben niet zo groot vertrouwen. Er was als een leraar die zegt tegen: jij moet eens een beetje meer vertrouwen hebben. Zet, daar geloof ik terecht. Dat geloof ik hoor. Maar niet van dat eigenlijk vertrouwen dat, dat je bedoelt, dat geloof ik niet. Jij hebt nog een beetje te veel vertrouwen, niet te weinig. Daar zal het nou wat zitten. Maar ik denk, als God je wat dieper ontdekt, dat je dan ook niet zoveel vertrouwen hebt. Dan komen erachter hoor, dat je God nooit vertrouwt, tenzij dat God al je eigen vertrouwen kapot maakt. Dat hij je eigen vertrouwen vernietigt iedere keer. En anders kun je niet op de Heer vertrouwen. Op u verlaat zich de arme. Als God je niet in geestelijke armoede zet, vertrouwen niet op de Heer. Moet je niks van hebben. Mens die denkt, soms dat hij op zijn benen steunt, dat hij Gods vertrouwen heeft, daar geloof ik niet meer op. Daarom, dat de Heer er ons aan ontdekken mag. Dat zullen we vast en zeker bestaan. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. We gingen ons echt niet dood. We gingen er wel voor een poosje op. Toen mocht Azaf op de Heer vertrouwen. Gij zegt u zult me leiden. Naar uw raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat de Heer ons die genade mocht schenken. Om in te grijpen in het hart. Te leiden naar zijn raad. En daar als we de raad van God uitgediend hebben. Om dan in heerlijkheid opgenomen te worden. Amen. Mocht u behagen heren om uzelf nog te openbaren door uw woord en geest in onze zielen. Ook onze staat te ontdekken wat we geworden zijn. En wat we ook blijven met al de geestelijke of natuurlijke welwaden. Wel genade verzoening doen over al onze zonden die ons in de heiligste verrichtingen ons aankleven. En uw werk behoudt dat in het leven. Amen. Dingen wij nog tot onze slot psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen en wat er verder volgt. Tweede van 63. age okay.